Bananen, bananen, bananen van Theo. Ik verkuur bananen in de hele dag. Konaden zeggen dat ze zelf niet mag. Ik verkuur bananen geil en krom. Zaan ze niet gehoor, brengt ze mergen bofrom. Theo, Theo. Zeg gewoon aan de bananen krom. Hey, yo, hey Hey yo. Zeg waarom zijn de bananen krom? Omdat ze niet recht zijn, zijn ze ze krom. Omdat ze niet recht zijn, zijn ze ze krom. Ik verkuur bananen van smerges vrucht. Kan ze niet zien, zijn ze zelf zo meug. 25 ballen van een volle koek. Zijn ze niet go, breng ze merken mof rond. Theo, theo, zeg voor ons aan de bananen krom. Theo, theo, de, zeg voor ons aan de bananen krom. Omdat ze niet recht zijn, zijn ze ze krum. Omdat ze niet recht zijn, zijn ze ze krum. Zijn soms van taart een rotte paar? Pak ze niet mee, geef ze mooi om maar. Zaner van de Congo pak ze mee. Zaan ze niet over en ze mergen mooi. Theo, theo, Zeg voor ons de bananenkrom. Theo, theo, Zeg waarom, ons aan de bananenkrom omdat ze niet rechts aan door vuil aan ze kroom. Omdat ze niet rechts aan door vuil aan ze kroom. Deo, deo. Zeg, waarom ze de bananen krom, Zeg, waarom ze aan de bananen krom, Zeg, waarom ze de bananen kroom. zeg.